9 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij een kickbox gala in Zijtaart bij Veghel is een schietpartij geweest. Er zouden zeker drie zwaar gewonden zijn gevallen. Zes ambulances en een traumahelikopter zijn naar het dorpshuis gegaan, waar de derde editie van het evenement The Battle of Zijtaart werd gehouden. Het is nog niet, nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Middelburg is een meisje van 17 gewond geraakt doordat een onbekende man een bijtende stof in haar gezicht spoot. Het meisje zat gisteravond op de fiets toen de man opdook en met iets wat op een waterpistool leek begon te spuiten. Het is nog niet duidelijk wat voor vloeistof eruit kwam. Hij veroorzaakte een branderig gevoel en pijn. Het meisje kon worden behandeld door de huisarts. De politie in Drenthe heeft afgelopen nacht na een huiszoeking in Emmen een draaiboek en een USB-stick laten liggen. In het document stond hoe de huiszoeking precies in zijn werk moest gaan en wie er moest worden gearresteerd. Volgens een agent was tijdens de huiszoeking commotie ontstaan en had hij in de consternatie het draaiboek achtergelaten. In Athene hebben zich duizenden betogers verzameld... in afwachting van een nieuwe stemming over de begroting van volgend jaar. De stemming is rond middernacht. Woensdag haalde een voorstel over bezuinigingen en belastingverhogingen... een krappe meerderheid. Verwacht wordt dat de stemming over het snijden in de pensioenen... en salarissen het vannacht ook maar net haalt. De bezuinigingsmaatregelen zijn nodig om Griekenland in aanmerking te laten komen... voor een nieuwe lening van 31 miljard euro. In Polen is de viering van Onafhankelijkheidsdag... verstoord door extreemrechtse betogers die de politie bekogelden. Extreemrechts vindt dat Polen zijn onafhankelijkheid op het spel zet... door de Europese samenwerking. Ook vorig jaar verliep Onafhankelijkheidsdag in Warschau gewelddadig. Daarom was er veel politie op de been. Het weer. Vanavond en vannacht bewolking en een graad of vier. Morgen afwisselend zon en wolken en negen graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. De Battle of Zijtaart. Het klinkt al zo eng, ik zou er nooit heen gaan. Zijtaart, ik weet nog goed, bij de papieren telefoongids. Was het was altijd de laatste plaats in het telefoonboek. Goedenavond. Het is twintig minuten varen vanaf Den Helder. Je steekt het marsdiep over en dan ben je er. Tessel. Vier het leven, dat is de leus van Tessel. Ik treed er wel eens op in theaterrestaurant Cliff 12 in Den Hoorn. Ik drink er skumkappes van de Tesselse bierbrouwerij. Ik loop over het strand, ik zwerf door de slufter Tessel. Volgende week komt Sinterklaas eraan in de haven van Oudeschild. Er is een kerstmarkt in december in Oosterend. En over Oosterend gesproken, daar gaan wij zo heen. Na Oosterend deel 4 van onze cursus Samen zijn, en die gaat over privacy. privacy. En vlak voor tien keren wij weer terug naar Tessel. En dan horen wij een Tessels lied en verhalen van bewoners. Maar eerst Oosterend. Oosterend ligt aan de Wannenzeekant van Tessel. Ik ben er wel eens geweest. Het is een rustig dorp. Niks aan de hand. Dorpshuis, de Bijkorf, Hotel Prins Hendrik, Douwe staat er. Vijf kerken maar liefst, waaronder de Maartenskerk, waarin gisteren al uh, het Sint Maartensfeest is gevierd. Er gebeurt verder eigenlijk nooit iets ergs. Althans, dat zou je denken. Programmamaker Saar Slegers weet wel beter. Zij stapte in Den Helder op de vierboot en maakte de documentaire van vanavond. Verloren onschuld. Ik heb altijd mijn achterdeur gewoon los gehad, dat vind ik heerlijk, ik heb jonge kinderen en uh, dat loopt in en uit, en uh, dat vind ik een genot. En nu moet ik mijn deurtjes op slot doen. Nou, dat, dat vind ik, uh, ik, ik flip daarvan. Dat vind ik heel vervelend. Het is een ontzettend luxe om ergens te wonen waar een, waar een atmosfeer heerst. Waar, waar je gewoon je omgeving vertrouwt en waar je de boel los kan laten. Dat is heel prettig, dat is heel ontspannen. En die ontspannen sfeer is, is eruit... En taxipassagiers verzoeken wij het schip via de rechteruitgang te verlaten. We wensen een goed verblijf op het eiland en de Tesselaars, welkom thuis. Ik ben op weg naar Oosterend, een schilderachtig dorpje aan de oostkant van Tessel, midden tussen de weilanden. Langs de smalle straten in het centrum staan houten vissershuizen. Rond de kerk vind je de kroeg, het pannenkoekenrestaurant en de supermarkt. In het dorp wonen zo'n 900 mensen. Oosterend ligt niet aan zee. Daardoor blijven de toeristen op afstand. Op het eerste gezicht een rustig dorp. 11.50 Hai. Hai. Kun je dit? Er broeit iets in Oosterend. Ja, maar wat? Ja, we hebben inbraken gehad en uh, dingen die. We die, die... begonnen er oh, een paar ja. rotjongens. Uh, roet te Ja, weet je, en wie dat dan zijn, dat weet je natuurlijk. Ja. En tien, je Bedankt. Diefstal, intimidatie geweldpleging, ja, dat, dat zijn uh, de algemene termen die ook van toepassing zijn. Joost van de Dorpscommissie en Albert, een kokkelvisser. Bij uh, het speelgoedwinkel is ingebroken, bij is ingebroken. Supermarkt? Ja, in de voetbalcontinie. Uh, volgens mij zijn ze ook in, de, in het dorpshuis geweest. Uh, bij de familie Duinker dan, dat is wel echt gewoon thuis. En er is bij een oude dame is ingeslopen, een portemonnee weggenomen. Nou, ik weet van een vrouw die in haar woning bedreigd is. Een alleenstaande vrouw in haar woning, die heeft geen aangifte durven doen. Nou, en dan in de pepermolen is ook ingebroken. En daar is op zich, geloof ik, geen eens heel veel meegenomen. Want er was eigenlijk niks voor, voor mee te nemen. Maar ze is wel vreselijk veel schade toegebracht. Doordat ze geprobeerd hebben. Nou, ten eerste natuurlijk binnen te komen, hebben ze kapot gemaakt. Ze hebben geprobeerd een televisie in de wand te trekken. Of dat als je dan totaal optelt, dat je dan 8000 euro schade kwam. Wie de inbraken gepleegd heeft, daar heeft iedereen wel gedachten over. Ook Siep, een man die door sommigen de burgemeester van Oosterend wordt genoemd, heeft zo zijn vermoedens. We hebben hier een inbraak in de kantine gehad. In de voetbalkantine? In de voetbalkantine. En de flesjes lagen hier op het voetbalveld. Ja, dat is geen volwassen inbreker geweest die dat gedaan heeft. Dat zijn een paar doemen, jongens geweest. Er zijn hier containers uh, in de vernieling geholpen, omdat je daar zo lekker op kunt dansen en uh, kunt heen en weer springen. Uh, er is een brandblusser in een uh, container gehoord en in de brand gestoken. Dat is geëxplodeerd. Ja, dat heeft ook niet uh, de dominee van het dorp gedaan, laat ik me noemen. Ja. Wij rijden met harde scooters en denken dat wij uh, de kinderen van de duivel zijn ofzo. En niet denken dat wij al die inbraken doen. Zo is het serieus. Ja. Nou, er, is wel, er zijn sowieso wel een aantal inbraken geweest in Oosterend. En dan worden wij gelijk gezien alsof wij het gedaan hebben. Zeg maar. Terwijl we eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ja, daarvoor was het ook wel bezig. Van, uh, dat we overal de schuld van kregen. Als daar wat kapot was, kregen wij weer de schuld ofzo. Dat wij weer aangekeken. Het is zeg maar, ook, ik denk, ja, wij zijn natuurlijk niet echt... Ja, lievertjes, om het zo maar te zeggen, weet je. We, we hebben ook wel best wel geluidsoverlast gemaakt en misschien ook wel eens rommel gemaakt of zo. En ik denk dat die oudere mensen, die zien dat dan gelijk ook van... ...dan zullen zij ook wel die inbraken hebben gepleegd, dat natuurlijk wat ik bedoel? Dus ja, ja, is, ja is, ik vind het een beetje te, te kort door de bocht, zeg maar. Ja, is, ik vind eerlijk gezegd, ik vind het sowieso al vrij dom eigenlijk van die mensen om te stellen dat wij het zijn. Want hoe dom ben je als je in je eigen dorp inbraken gaat plegen Dat je, waarvan, dat je eigenlijk zelf wel weet... Dat je de hoofdverdachte bent gelijk. Ja, en dat is al... toch heel stom. Werden... Dat zou ik nooit doen. Jullie, de, jullie werden al aangewezen. Het zijn er ja. gewoon nog inbraken geweest hier. Ja. Stel dat jullie het zouden zijn, dan zouden we er echt niet mee doorgaan. Dan, dan zouden wij echt geen hersens hebben, eigenlijk, dus op, bij wijze van spreken. Als dus jullie overdag werden. Nou, ik weet niet. Je hebt een groepje van een man of zeven, acht. Ja, die kun je niet makkelijk in een gesprek of. Uh, nou, ook gewoon zo in het dorp. Benaderen. En er zit een capuchon en een dokkere ja, ja. En Het hoofd gaat naar beneden en er wordt nog links nog rechts gekeken. En ja. dat, dat is een heel, een heel typerend element, vind ik dat. De manier waarop ze zich kleden en de houding en waarop ze zich voortbewegen. is zo typerend. Het is inderdaad zo'n petje met zo'n klep zo, zo zo dat je het gezicht niet ziet. Die capuchon eroverheen, de schouders naar beneden hangend... En zo bewegen ze zich over straat. Dat is... Uh... Dat is natuurlijk a-dorps. Niet open, niet... Ja. ja, je kijkt niet naar hoi. Dat, dat... dat is heel raar. Er wordt niet gegroet. Wat, wat opvalt natuurlijk. Ik persoonlijk heb het idee dat... dat de jeugd op een of andere manier gewoon zegt... ik heb geen boodschap aan een bepaalde groep mensen in dit dorp. En aan, aan een bepaald gezag of... Uh, samenhorigheidsgevoel of wat dan ook, ja, die hebben ze wel, maar met dat clubje, dat is een andere samenhorigheidsgevoel. Ja. Ik denk dat dat al, nou misschien al wel drie jaar terug of zo, was dat dat voor het eerst begon. Eh, denk ik wel dat de eerste paar keren dat er gemor kwam in Oostrent van de jeugd. Dat, dat, dat, dat ze gewoon ja, toch in oost hingen. Omdat er voor de rest natuurlijk niet zoveel te doen is hier voor de jongens. En dan gingen ze voetballen op school. Op schoolplein. En op voetbalveld. En ja, toen eigenlijk al vonden mensen in ons dat vervelend, zeg maar. Wat ook kwam zeg maar, in de werd uh, in de liftschacht van de bejaardenflet werd uh, door enkele jongens maar van het dorp, maar ook van het buiten het dorp... begonnen te blazen en zo, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk hier op het dorp helemaal een, uh, een doodzonde, zeg maar. En die oudere mensen in de die waren er bang van. Wat ook weer te begrijpen is natuurlijk. Het probleem bij dit soort dingen is ook dat zij niet zien... de last die ze anderen opleveren. Dit is Tine... Ook zij zit in de dorpscommissie van Oosterend. Dat ze het doen op een plek die voor hen ja, het makkelijkste is. Dat bejaardenhuis. Dat is open, dat kan niet dicht, want dat moet open formeel. He, daar, uh, ja, die bejaarden die zullen niet op hoge poten aankomen en te zeggen wat moeten jullie hier. Dus zij kiezen de weg van de winste weerstand he, op zo'n moment. En vinden dan ook dat ze er min of meer recht op hebben. Het is toch niet storend, we zitten hier gewoon. Uh... Alleen als je dan kijkt wat ze achterlaten. Want er zijn een paar foto's van genomen. En er is eens dus goed op gelet. Nou, het is een bende. Het is niet voor te stellen. Nou, dat kan je laten zien. Kijk, dit. Hier laten ze zooi naar, de pissen ze. Ja, het zijn foto's waarbij. Uh restjes van stikjes liggen, doppen, uh, er ligt uh, zooi op de grond... Uh, ze piezen tegen het in het trappenhuis... ze gooien op de traptreden hun lege bierflesjes. En dat is in het trappenhuis van het, het bejaardentehuif? En het is in het trappenhuis van het bejaardentehuis. ja. Ja, en als je dan zegt... maar Jochie, je oma woont er ook dan... of het waar is of niet, maar he, die stap wordt niet gemaakt. Nou, dat is, vind ik vreemd... Een van de jongens die verdacht wordt, is Dirk. Hij is de zoon van Albert, de kokkelvisser. Ze mag ook veel minder, die jongelui. Wij mogen vroeger ook werken. Dat je vroeger acht jaar was, ging je te bollen pellen. Maar ja, dat mag nou ook niet meer. Maar tot je dertiende moet je de hele avond op de hele vakantie op de bank zitten. Want je mag geen eens werken. En er zijn geen braakliggende treinen meer in dorpen... waar je maar eh, nou ja, weet ik wat, met een brommertje mag crossen of zo. Eh, vroeger had je, wij reden zelfs wel met een oude auto toen we nog zestien waren... En met brommertjes was je nog een 16-reel op de brommer. En, en, en nu, als je, als je maar half wat doet of zo, dan komt er gezeur over. Ik denk dat het veel meer is met alle dingen met buren ook en wat, wat, wat daar weer bij komt, denk ik, dat jongeren, lui ook gebekter zijn als vroeger. Als wij vroeger, eh, zeg maar, eh, een ouder dorp van iemand sprak je aan van: eh, jongens, dat ken je niet of zo, dan zei je van: dat, nou, nou, u hebt gelijk en zo. En tegenwoordig zie je natuurlijk dat die snot veel gebekter zijn. De Oosterense Rommeltjesmarkt. Kinderen zitten op kleedjes en verkopen hun oude speelgoed. De fanfare speelt, de voetbalvereniging verkoopt gebakken vis... en de tennisclub bemant de oliebollenkraam. Siep is de drijvende kracht achter de markt. Hij is een controlfreak, zo zegt hij zelf. En het viel hem al snel op dat zijn ijsvoorraad geplunderd werd. Op een dag betrapt hij een jongen op heterdaad. En wat moet je dan? Is een jongen die een ijsje steelt ook meteen degene die de inbraak op zijn geweten heeft? Als je niet oppast, ben jij straks degene die het recht in eigen hand heeft genomen. En dan heb je zo iemand vast. Hè? Dan denk je, ja, en wat moet je dan? Wat moet je dan? En dan zegt die persoon, sla maar. Sla maar. We helpen je naar je moeder. Helemaal. En dat tel ik tot tien. En dan laat ik los. En dan ga ik weg. En dan denk ik van nou nog een keer tot tien. En nog een keer tot tien. Ik, ja. Dat weet ik niet. Ik snap de vervelende dingen van de jongens wel. Die hebben een, een, een, een, een leeftijd. En die zijn aan het puberen. En die zijn dingen aan het proberen. En die worden nergens geduld. Maar die jongens die hebben dus ook een beetje het systeem van... Uh, we hebben een scheid aan jullie. En als ik dus ergens gezeten heb waar ik niet mag zitten... Dan laat ik jou lekker zien dat ik er toch gewijs ben. Ja, op de duur... Past voor jezelf, en dat is ongepast, alleen maar passiviteit. Maar hoe ver moet het dan gaan? Uh, ...zover dat het bloed onder je nagels vandaag gehaald wordt... ...en dat je een correctie pleegt die uh, achteraf gezien een onverstandige stap is. Nou oh ja, goed, dat is, dus, dat is dus het gevaar, hè? Hoe ver gaan, gaan die dingen de verkeerde kant op? Aan de rand van het dorp woont Helena. Haar Zomerijn is voor veel dorpsbewoners de belangrijkste verdachte... ...als het om de inbraken gaat. Nou ja. Toen begonnen ze in het dorp gewoon tegen de jongens best wel raar te doen allemaal. En ja, gewoon kwaad kijken en uh, gewoon de dorpsbewoners. Hè? Gewoon, ja, ze, ze, voelden, ze voelden gewoon de ogen in hun rug prikken. Nou, om een voorbeeld te noemen, zeg maar. hoe heet het nou? Hoe heet het kinderdagverblijf nou? Ja, kinderdagverblijf. Nee, hoe heet, het? Hoe heet het? Er kwam laatst een vrouw, nou, dat is ook wel weer, denk ik denk twee maanden terug. Maar wij lopen gewoon heel rustig naar, naar de Jacob daar. Komt ineens een vrouw aan fietsen. Hé, hey, hebben die spulletjes van de pepermolen, heet het, toch? Ja. Hebben die spulletjes van de pepermolen nog wat opgebracht? Want dat was een inbraak. En ik zit te kijken, ik zeg, wat lult u nou? Ja, hebben die spulletjes... Ik wist niet eens dat het zo heette, zeg maar. Ze zeggen, ja, die spulletjes van de pepermolen, zeker nog wel flink wat opgebracht. Ik zeg, nou, ik weet echt niet waar je het over heeft, hoor. Maar uh, ik vind dit echt uh, nergens op slaan. Ja, ik was met een paar vrienden ook. Zij waren ook gelijk boos van, wat is dit, joh? Dat is toch raar. ik dus op een gegeven moment heb ik dus voor de vorige zomervakantie heb ik met de politie gebeld van jongens, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar er zit hier een tijdbom in dat dorp. En die jongens, ik kan ze lang mak houden, maar ik weet niet of het me altijd blijft lukken. Kijk, als ze een keer echt boos worden, gaan hun ook door het lint. En die snap ik ook. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Nou, toen had ik al zoiets van, laat ook maar. Nou, en toen, ja, wat gebeurde er toen allemaal? Het is zoveel. Alles werd op een, op een, op een weegschaal gelegd van, oh jongens, wat gebeurt er, zeg maar? Wat, wat, wat Pas wat, een tijdje terug hadden ze de vlaggen van de spar meegenomen. Weet je wel, de, gewoon de reclamevlag. En die hadden ze verderop in de, in de tuin ingezet. Nou, heel oostrent van de mik, zeg maar. Maar dan proberen ze ook wat te zoeken om. En de jongens hebben dat ook weer gedaan. Hartstikke stom natuurlijk. Ja, zo komen ze uit de kolg vandaan en dan doen, doe je dat. Ja, maar dat wordt in één keer aangedikt alsof het een, een moord is of wat, zeg maar. Op een gegeven moment heb ik dan van de winter een dreigbrief gehad. Nou, ik, ik was ze zwemmen met een vriendin uit het werk. Oké, okay, ik kwam hier om kwart over zes thuis. Nou, ik pak de post, er een brief geadresseerd aan mij. Met een getypte voorkant, met plakbandjes erop geplakt. En, uh, ik maak hem open. En, uh, er stond dus zoiets in van, als je die zoon van jou niet in het gereel houdt, dan uh, zullen wij wel even komen helpen. En, je zoon is de grootste crimineel die hier op TESO rondloopt. En dat stond er nog meer in. Ja, ik weet het niet. Alle jongens hebben hem gelezen. Want die kwamen hier acuut allemaal. Simon stond hier als eerste. En Rogier En iedereen is hier geweest. Ze hebben het allemaal gelezen. Ze waren allemaal heel boos. En nog steeds. Want als ze erachter komen wie die brief gemaakt heeft. dan is hij nog steeds van hun. Maar kom niet aan mij, dat is heel simpel. Ja, dan zijn we toen maandags. Ben ik met de moeder van Anvar en Marijn Anvar en Simon zijn we naar het politiebureau geweest. Maar ja, daar werd ook niks aan gedaan. Ze zeggen van dat ze erop terugkomen, maar je hoort nooit meer wat. Toen ben als van mijn scooter getrapt door iemand die dacht dat ik daar door de straat heen reed. Nou, die springt voor mijn scooter en die trekt me gewoon mijn scooter vanaf. Daar hebben we ook de politie voor gebeld, maar deden ze niks aan. Vonden ze het allemaal niet de moeite waard. Maar dus iemand springt voor je scooter en jij stopt? Nou, ik stop natuurlijk, ik moet er toch niet overrijden. Nou, volgende keer overrijd ik hem gewoon. Hè. Nou, serieus? Dit is, uh, gebeurt bij, is al bij anderen gebeurd, ja. bij Dirk al een paar keer. Dan springen ze voor onze scooter en dan uh, willen ze ons slaan of zo. Ze maken niet nog veel slabeweging. Nou, zijn dat de mensen die je kent? Nou, mensen uit het dorp. Ruud zit in het scheepsonderhoud. Op een ochtend vindt hij enkele metalen pinnen onder de banden van zijn auto. Sindsdien is hij op zoek naar de dader. Ik uh, probeer het zelf gewoon uit te zoeken hoe of wat en hoe het zit. Ja. Uit te zoeken en op te lossen? Ja, ja. En ja, goed, daar ben ik ook mee bezig. Dus... Ja, maar jij bent niet van plan om ze te grazen? Te In eerste instantie ben ik niet van plan om, uh, om ze te grazen te nemen. Maar uh, als ik zeker weet wie het uh, doet, zeg maar... Ja, dan gaat er toch wel wat gebeuren. Ja. Absoluut. Ja, dat ga ik niet vertellen. Maar er gaat zeker wat gebeuren. Ben je niet bang voor de consequenties voor jezelf? Nee, nee, absoluut niet. Nee, want ik ga dat op een hele uh, speciale manier doen. Er komt, uh, niemand uh, komt daarachter hoe of wat. Betaal je ze dan niet met gelijke munt terug? Uh, ja, misschien wel, ja. Ja, misschien wel. Zowel de slachtoffers als de verdachten klagen erover dat de politie de situatie niet serieus neemt. De inbraken zijn nooit opgelost, de daders zijn nooit gepakt. En de onzekerheid blijft. Goedemiddag, Goedemiddag Politie Noord-Holland nooit met Janneke verhalen. Wat kan ik voor u doen? Eh, ik zou graag met mevrouw Idema spreken van de persvoorlichting. Goedemiddag, persvoorlichting, mevrouw Idema. Hallo, je spreekt met uh, Saar Flekers van de NTR... Ja, nou, ik heb uh, gesproken met uh, Marco van, uh, van Duivenbode en uh, met nog iemand anders intern... en wij uh, gaan niet meewerken aan de documentaire van je. Uh... Oh, en uh, wat is daarvoor de reden? Nou, de reden is dat uh, sowieso de onderzoeken die nu lopen... Uh, daarmee uh, zijn wij niet geholpen om daar nu uh, in een radiodocumentaire iets uh, over te zeggen... Uh, dus uh, wij, uh, wij zetten ons uh, in, in de onderzoeken, daar gaat onze energie op dit moment naartoe. En zodra we resultaat hebben, dan, uh, dan brengen we dat naar buiten. Er zijn mensen die niet met hun verhaal op de radio willen. Sommigen omdat ze bang zijn geworden voor de jongens. En zich niet nog meer problemen op de hals willen halen. Anderen omdat ze weten dat hun rol ook niet helemaal zuiver is. Deze mensen zijn nog altijd woest als ik het dorp bezoek. En ze willen niets met me te maken hebben. Ja, en dan die vernielingen hier op mijn erf. Dat is ook gewoon. Nou, Marijnse bougie is doorgeknipt. Gewoon terwijl die hier in de carport stond. Van Kevin is de achterband ingesneden met een mes. Een gloednieuwe achterband zat er nog om die brommer. Nou, die kost ook 100 euro per stuk. Nou, Die jongens die moeten er ook hard voor werken. Van Daniel deed ze Brommer een keer niet, was ze bougie gewoon losgedraaid. Nou, dat gaat ook niet vanzelf. Van een vriendin van mij, de fiets, die was hier dus gewoon overdag. Is het stuur losgedraaid, die wilde wegfietsen, en die knalt hier, knalt hier keihard op de straat. Ja, zulke dingen, daar worden we gewoon echt heel moe van. Dat kost gewoon klauw met geld allemaal. Ja, moe en... Ja, boos. Mijn moeder is er ook de dupe van, hè? Ja, die hoort gewoon heel veel dingen. Mijn, ja, is mijn moeder mijn is moeder, mijn moeder, dus een alleenstaande moeder met vier kinderen. Nou, Oké, okay, dat kan gebeuren. En uh, dan blijkt dus dat ik een crimineel ben. En wat doen hun allemaal? Dan gaan ze aanwijzen dat mijn moeder de schuldige is. Ja, nou, jij hebt er niet goed opgevoed, dit, dat. Zulke verhalen krijg je nou. En nu altijd, als mijn moeder... Ja, mijn moeder die kan hier de supermarkt niet meer inkomen. Die wordt echt vuil aangekeken. Het staat helemaal nergens op. elke Oosterender kijkt er vuil aan. Ja, op een paar nadelen die nog aan onze kant staan. Het gaat gewoon helemaal nergens over. Mijn moeder die kan niet meer leuk in de straat wonen. Beetje zielig natuurlijk. Maar ja, het zijn die Oosterenders. Iedereen kijkt boos als ik door het dorp heen rijd. Dus Ze kijken gewoon kwaad mijn auto in. Het is gewoon niet normaal. Ik bedoel, de naam van vooral Marijn is gewoon echt helemaal weg. Ze zijn nog nooit hier geweest. Die mensen? Ja, die daar zoveel hun mond over opentrekken, kom dan naar ons toe, maar wij horen ze nooit. Dat hoor je allemaal via, via. Ik bedoel, eh, wat er in het dorp gezegd wordt, komt ook wel bij mij terecht. Dat is simpel. Maar echt direct word je er niet op aangesproken, ze dus kijken alleen maar boos. Ja, het wordt wel gezegd dat er allemaal oplossingen komen. en Dat er allemaal gesprek met uh, ouderen zijn, of uh, allemaal dorpscommissies uh, geweest. En politie en zo. Maar ik zie geen verandering nog steeds. Ja. Mensen kijken hier nog steeds echt aan van, uh, maar wat doe je hier of zo? Er wordt niet echt iets gezegd. Ik denk dat ze daar een beetje te bang voor zijn. Er wordt zeg maar wel over, over die groep achter, uh, achter de rug omhoog gepraat. Dat we het zijn zo. Wat, wat zien jullie als oplossing? Of zien jullie een oplossing? Wij zien Die niks. Al, nee, geen oplossing. Dus het is een wel, een oplossing. Het speelt echt al twee jaar of zo. Het speelt al twee jaar. Nou, en, uh... ik kijk er niet eens meer naar. Ik niet eens energie meer in. Wat ik zelf heb gezien, eh, dat er een, een periode is geweest in Austerien... dat mensen naar elkaar keken. wat gewoon niet leuk was. Ik vond dat moest echt doorbroken worden. Joost van de doopscommissie. Ze gingen elkaar nawijzen, er werd van alles gezegd... en er werd van alles gedacht, wat heel vaak bezijdens de waarheid was. En daar moest gewoon wat mee gebeuren. En dat heeft zo'n invloed op de sfeer en de stemming in zo'n dorp. Dat kun, je, dat kun je niet laten gaan. Ik denk dat je daar wat mee moet doen. Zeker uh, als dorpscommissie. Joost heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Met de jongens, hun ouders en de rest van het dorp. Uh, Belangrijk is uh, dat je contact met ze krijgt, dat er, dat er wat gebeurt, dat er gesproken wordt, dat er een, een dialoog ontstaat. Uh. Ik hoef niet precies te weten wie daar nou heeft ingeboken of daar. Dat is, dat is uh, volgens mij niet zo belangrijk. Ja, als ik het van iemand weet, zal ik hem erop aanspreken of, of een actie ondernemen. Je gilleren DNA is dat. Maar het valt van mee hoe snel die gaat hoor eigenlijk. Hij maakt alleen heel hard geluid. Dus gewoon een teruglopen uitlaten. Dat zijn, echt van die, ja, dat zijn gewoon een beetje van die schreeuw uitlaten. Van die straaljagers. Dat noemen ze dat. Als is een wat zwaardere uitlaat. Komt er wat meer tegendruk. Dan ga je harder. Maar dan komt er ook harder geluid uit. Ik heb een hele zomer hard voor gewerkt. En de laatste loon die ik kreeg, kon ik hem kopen voor 1000 euro. En ik heb hem nu twee jaar en uh, als mijn broertje 16 wordt, dan wil ik hem aan hem geven als cadeau. Dat hij erop mag rijden, want ik ben er zelf ook nog nooit mee onderuit gegaan. Dus hij is in principe nog helemaal perfect, er zit allemaal kras op. Dus dat is wel mooi en ik wil hem dus eigenlijk ook nog zelf, als Axel er klaar mee is, wil ik hem zelf weer terug. Dan wil ik hem later, als ik groot ben, dan wil ik hem weer uh, gaan opknappen en dan misschien nog aan mijn kind geven. Het is een hele mooie brommer, het is een hele stoere brommer, maar het maakt wel geluid. Er zit ook een verkeerde uitlaat onder, maar hij loopt ook iets harder als dat hij mag. Nou, dat hoort er gewoon bij. Heb ja. ik ook gedaan, denk ik. Ik weet wel zeker. <laughs> ja, het zijn gewoon jongens. Het zijn geen engeltjes, maar. Uh... Ja, dan moet je toch erheen kunnen prikken. Maar ja, een heleboel mensen kunnen dat waarschijnlijk niet. Wat merk je dat het met Marijn en misschien ook wel met je, met je jongere zoon, wat merk je dat het met hen doet? Homer nou, Rijn doet heel stoer. Maar het vreet hem op. Dat, uh... Laatst was het, uh... een tijdje terug, had hij een gesprek met eentje van de dorpscommissie, de politie en een jeugdwerker. Daar waren ze met z'n vieren heen, geloof ik. Maar toen de volgende ochtend werd hij echt met barstende pijn in zijn hoofd, werd hij wakker. Nou, dat is gewoon spanning. Dat kan gewoon niet anders. Hij doet gewoon best wel veel met ze. Met allemaal. Ze worden er gewoon echt... Uh... Ja, ze doen stoer, maar als je daar doorheen prikt, dan doet het ze gewoon pijn. Wil je graag op Tesla blijven? Terugkomen, denk ik wel. Dat lijkt me wel, ja, gewoon als ik als, nou, als kinderen wil en je wil ik wel op Tessel gewoon laten opgroeien. Dat is wel beter dan in de stad of zo. Dat is wel veel leuker voor die kinderen. Want ik heb ook een prachtige jeugd gehad. Ondanks al het gezeik dan. Maar... Je kent iedereen gewoon op Tessel. Dat is gewoon een gezellig gemeenschap ook. Dat is het mooie ervan. Ik heb in elk dorp heb ik heel veel vrienden zitten. Ja, ik wil liever wel terug naar Tessel. Maar dan wil ik niet in Oosterend wonen. Echt niet. Dan wil ik of in de burg of in de koog. Waarom? Nou, omdat er in Oost-Trent gewoon helemaal niks te doen is. dus gewoon nou, hard. Uh. Ja, en diezelfde mensen die wonen er ook nog steeds. Die, ja, hebben ook nog wel een hekel aan mij dan, denk ik. Ik ken hem echt nog wel over twintig jaar. Nou, die zullen ze niet snel vergeten. Maar uh, de Burger of uh, de Koog, dat lijkt me wel wat. Uh. Ben je wel eens bang geweest dat Marijn iets zou doen in reactie op wat er is gebeurd? Ja. Heb je daar met hem ook over gehad? Ja, hij weet hoe ik erover denk. Dat hij zich mak moet houden, maar ja. En dat het gewoon geen zin heeft, dat het niks oplost. Maar ja, aan de andere kant snap ik het ook. Als ze wel een keer ontploffen... Ja, dan, valt er de, dan, dan ontploft er echt een bom. En niet alleen die vuurwerkbom hier op het voetbalveld waar hun de schuld van krijgen... ja, ik weet het ook allemaal niet. Ik weet ook niet hoe je dit op moet lossen hier. Volgens mij is dat te ver gegaan. Het blijft een eiland. En als je naam echt zo verknald is, dan blijft dat hangen. Mensen vergeten niet zo snel. Het is natuurlijk een klein dorp. We gaan gewoon onze eigen gang. En dat is misschien ook wel het grote probleem, hoor, denk ik dat ik ook gewoon iemand ben die zich niet in het dorp mengt. Ze weet eigenlijk maar heel weinig over mij. En ik zit nu dus op het punt van dat hele scheiddorp kan me gestolen worden. Ik woon hier lekker aan de rand. Ik kan er in en uit zonder er doorheen te gaan. En bekijk het allemaal maar. De meeuwen blijven vliegen. De meeuwen blijven... ...gakken. Als ze van niets weten, maar... ...misschien zijn de meeuwen wel medeschuldig, wie zal het zijn? Verloren onschuld. Het was een NTR-documentaire gemaakt door Saar Slegers. En zij maakte deze documentaire in het kader van de EBU Masters School 2006. 12. Dat is een internationale cursus van radiodocumentairemakers onder de 35. De techniek was van Alfred Koster. Haar coach heette Edwin Bries en de eindredactie was van Willem Davids. Ik ben zeer benieuwd hoe het verder gaat daar in Oosterend op Texel. En mocht het exploderen, dan kan niemand zeggen dat wij niet gewaarschuwd hebben. Straks gaan we ons verdiepen in de geschiedenis van het hele eiland Texel. Maar eerst onze cursus Samen zijn. Vandaag deel 4 van deze cursus. Dat is een vervolg op de cursus Alleen zijn. Samen zijn, hoe doe je dat eigenlijk? We hebben ons verdiept in agenda's, in vrije tijd, in geldzaken. Maar er zijn ook zaken die je niet kan delen. Vandaag de privacy in privédomeinen.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 We hebben in februari een auto-ongeluk gehad. We zijn over de kop geslagen. daar heeft ze nekklachten van overgehouden. Ze had een zware hersenschudding, nekklachten van overgehouden. Nou ja, die hersenschudding is wel zo'n beetje weg. Die nekklachten zijn niet weg. En ze heeft pijn bij het altviel spelen, wat haar werk is. En ik vind eigenlijk dat ze helemaal niet naar het orkest moet gaan nu. Maar zij vindt, het. Zij vindt dat niet. Ze wil toch gaan en proberen te ontlasten... En...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 Privé het was het laatste deel uit de cursus Samenzijn. Het was een NTR-programma van Maartje Duin. Techniek, Alfred Koster, eindredactie Willem Davids. We zijn terug op Texel. Rogeria Burgers die was hier in 2008 en die ging toen alle Wadden-eilanden langs... op zoek naar mooie verhalen van bewoners en mooie liederen van de eilanden. En zij deed op die reis ook Tesselaar. Als het donker neervalt in het bos en alle bennen overgroeid. Als de priesters snoeven, er is geen aarde weg. Voel ik de kleffe kou van Stien. Kon niet geloven, want ik zag het niet. Tot je s'nachts bij me kwam het al altijd oplost was wees je me de plaats van je liefde zon koers maar af op de eeuwige zee richt je ziel naar die Ik ben Gelijn Janssen. We hebben hier een prachtig mooi uitzicht vanaf de Hoge Berg. En daar zien we het torentje van de Noren in de verte. En altijd komt de wind ook van die kant, namelijk uit het zuidwesten. En de boete, de schapenboete op Tessel, eigenlijk moeten we boe zeggen op zijn Tessels. Het is net alsof er een reus is geweest die ze dwars door de midden heeft geknipt. En ze allemaal met de rechterkant naar het oosten heeft gezet en met die rug naar de zee toe. En dat is om het hooi te geven aan de dieren, aan de schapen en de lammeren. En we kijken hier ook en dan zien we al deze mooie tuinwallen. Een tuinwal is eigenlijk een, een wal van aarde. En dat was de afscheiding vroeger omdat hier geen sloten konden zijn in dit hoge gebied. Hebben ze deze wallen gemaakt. Dat is duidelijk. wordt nooit, Kun je niet even s nachts verzetten. En hierachter eh, lagen de lammetjes lekker in het zonnetje te wachten tot de wind weer over is. En dan gaan ze gewoon weer op pad. Dus, die tuunwallen, dat uh, dateert ongeveer ook van 300 jaar oud dat dat begon is. Daarvoor had je namelijk iets heel bijzonders over het hele eiland. Dan was het vrij om je dieren over het hele eiland te laten grazen. En dat heette, had een term, het overal weiden. Nou, we gaan, er, we gaan erin. Je ja, rusten 476 Georgiërs die bij de opstand van 6 april... Tot 20 mei, dus dat, dat is een uh, anderhalve maand. Hè? Ja, maar dat is ook weer zoiets. 1945 want... tegen de Duitse bezetters van Tessus zijn op. Juist. Dit stuk land is ooit uh, afgenomen van een NSB'er. En uh, hebben ze het bestemd om hier de Georgische begraafplaats, het is dus een massagraf, uh, hier te maken. En je ziet hier allemaal uh, rozenstruiken. En die rozenstruiken die staan allemaal in een rij. Er zijn twaalf rijen. En reken er maar uit, als je nagaat dat het om een. Er staat hier 476 Georgiërs die hier liggen. Gedeeld door het aantal. Dus er liggen ongeveer 50 uh, mensen hier begraven in één zo'n rij. Op het eind van de oorlog hadden de Georgiërs die in Zandvoort waren. die werden overgeplaatst in januari naar Texel. hadden in de gaten dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen. En toen dachten ze, ja wij zitten aan de verkeerde kant. Want hun baas, meneer Stalin die zelf een Georgiër was, had gezegd... wie overloopt naar de Duitsers, hoeft hier niet meer te komen... want die schiet ik dood. Ze zijn een opstand begonnen. Die hebben ze dus zeer dramatisch verloren. Ze hadden wel overal contacten, maar het is te laat geweest. Ze hebben gehoopt op hulp uit de lucht vanuit Engeland. Er hebben hier spitfires overheen gevlogen. Heeft allemaal niet mogen baten. Ze zijn letterlijk in de pan gehakt. In Eierland zijn 40 boerderijen in de brand geschoten. En het heeft dus ook nog het hele geval... honderd tesselaars het leven gekort. Plus... Die van hun. En het aantal Duitsers staat hier niet op het bord vermeld. Dat is onbekend, maar men zegt minimaal 1.200. Er werd afgesproken om in de nacht van 5 op 6 april 1945... om om 1 uur s'nachts met de aanval te beginnen. Dat was een complot van de Georgiërs. En de volgende morgen lagen er 400 Duitsers dood, met de keel afgesneden. En dat was de reden waarom de Duitsers zo vreselijk kwaad zeiden. En ze zeiden: Nu hoeft het van ons niet meer, we gaan er naartoe. En elke Georgiër die we tegenkomen, die maken we af. Toen rees de berg voor nap. Bij de diepe wel van verlangst. Van de fontein van vergiffenis. tussen het is en het vier koers maar af op de eeuwige zee en je ziel naar die zee als het donker zonder de S Nachts werd ik thuis dan en toen hoorde ik voor de radio dat Elvis Presley was, uh, was overleden, die was doodraakt. Nou, ik denk dat hij een stein geweest, of niet. Okay. <laughs> Weet je wel. <lacht> een mosselenvisser heb ik bij me langs zien varen. De... Ja, had geen eens zo ver bij me vandaan, nou, maar ja, die, die rekende niet op dat er een of daar een soort zwemt vanzelf. Dus, dus... En die helcoopterd ben tijd dus aan het zoeken geweest. Ja, en die helcoopterd is ook vlak boven me geweest. Nou, die mensen, weer die mensen naar kijken hebben, weet ik niet, maar niet naar mij in ieder geval, want die hebben nog geen hergemaat. Wat is er gebeurd? Nou, wij benen om, eh, om vier uur benen we uit daar met een rubberbootje. En we naar het wrak gevaardig. En eh, nou, niks in de weg duiken. Dat het mooie weer. Duiken is dat. Ja, ja, duiken. Nou, dan benen we naar beneden gaan. Een bijen gaan naar beneden, dan laat je de boot gewoon boven drijven. Die zit vast aan het wrak, hoor, met een touwtje, hè? En dan kwam ik wat houten blokjes, van die controle, die kwam ik tegen. En die, die zaten in het zand, zaten die nogal vast. Dus ben ik een heel tijdje aan het vroeten geweest aan het skarrelen geweest Om die dingen eruit te krijgen. En dat ging niet. Maar onderwijl was ik circa door mijn lucht heen. En toen, en toen, ja, toen moest ik omhoog. Maar dan, anders dan gaan we gewoon bij het wrak langs. Gaan we naar het touwtje, weer de rubberboot aan vast zit. Maar, nou had ik tekort lucht om bij dat wrak langs te gaan. Dus dan moest ik recht omhoog. Maar er liep veel meer stroom als dat ik eigenlijk al gedacht had, hè? Dus ja, ik, ik ja, kom boven en toen was ik al twintig al of dertig meter van die rubberboot af. Dus eh, ik denk, nou, de flessen af, weet je wel. Want als je je af hebt, heb je lood af, flessen af en zo. Nou, dan kan je hard zwemmen, hoor, met, met grote zwemvliezen en zo. Maar doordat de stroom hier bij de Texelse kant langs gaat... Word je, met de stroom werd ik oostover overgedrukt. Maar Texel, dan moest je westover zwemmen eigenlijk... Dus je moest dwars over de stroom moest je zwemmen. Maar dat, dat weet je dan, want die vloed die duurt zes uur en dan komt er weer heb. En app. Dan... Dus ik moest gewoon dat stroom overzwemmen. Nee? En die ben ik de hele tijd bewust een beetje mee rustig aan over dat stroom zwemmen. Maar ja, doordat er zoveel tijd liep, dan raakte hij een eind heen hoor. Een, een heel stuk heen hoor. Ik was bij de scheur raakte, dat is ook niet of daar een vaarwater, maar dat is een heel eind heen. Maar ja, je, je weet als de app komt dat, dat je weer terug kan... Dus ja, op een gegeven moment kwam die epperdeur. Nou, toen vloog hij weer naar Texel toe. Dus toen was, het wel, dan was ik er eigenlijk zo weer eigenlijk, hoor. Maar, Hoe lang uh... heeft dat geduurd? Nou, ik heb, acht uur, ik heb acht uur gezwommen. Ik was om drie uur s'nachts was ik pas uh... thuis. Ik <tus> ben aan de noordoostkant van de haven. Had ik makkelijk aan de dijk kunnen komen. Ik had, ik had uh, zeker oh. dat ik uh, ja, wel een kilometer eerder aan de dijk kunnen komen. Maar ja, dan moest ik wel om, om de haven heen lopen. En uh, dat had ik helemaal geen zin in. Want uh, als, ik, als ik. Dat was van oude skillen. Uh, met lied rijden. Zwemmende weg. Daar de dijk op. Dan was ik dicht bij huis. En ik ben gewoon dicht bij huis. Ben ik over dik heen gekrabbeld. Ja. Dat het resi hoop. Zichtbaar met een traan. Het stijgt boven de zaartse Koers maar af op de eeuwige zee. Richt je ziel naar die zee. Als het donker zonder en ligt, herinner mij dan als te blijft. Herinner mij dan als te Tessel. Het werd gemaakt door Rogiria Burgers, Techniek Frans de Rond. En over techniek gesproken, luisteraars. Ik heb net abusieflijk vermeld dat de techniek van de cursus samen zijn in de handen was van Alfred Koster. Dat was niet zo. Ik had het gewoon verkeerd opgeschreven. De techniek van de cursus samen zijn was in handen van Arno Peters, dames en heren. Arno Peters. Volgende week een zoektocht naar de perfecte tomaat. De tomaat innoveert in hoog tempo. Hij moet stevig zijn, hij moet resistent zijn tegen ziektes, hij moet goed van smaak zijn. En die innovatie is onlangs een nieuwe fase ingegaan omdat het DNA van de tomaat in kaart gebracht is. Het DNA van de tomaat dat overigens voor 98% overeenkomt met het DNA van de SP-kiezer. Wist u dat de tomaat ons belangrijkste exportproduct is? Wist u dat? Dus de tomaat volgende week en Volgende week oud ook, ook Hui. Hui was in 2006, dus een Chinese jongen, Hui, die was opeens groot nieuws. Hij zat namelijk in de gevangenis samen met zijn moeder. En Hui werd het symbool van ons strenge Nederlandse asielbeleid. Uiteindelijk kwam er een generaal pardon. En onder dat generaal pardon, daar viel Hui en zijn moeder. Die vielen daar allebei onder. Maar hoe is het nu zes jaar later met Hui? volgende week. U kunt reageren op dit programma, dames en heren. Redactie aan bestaatje hollanddoc.nl Redactie aan bestaatje hollanddoc.nl En op www.hollanddoc.nl slash radio www.hollanddoc.nl slash radio Dat is onze site en daar kunt u alles nog eens terugluisteren. U kunt oude afleveringen van dit programma terugluisteren tot jaren geleden. En u kunt op deze site een abonnement nemen op de Bijlooppost. De Bijlooppost is onze wekelijkse nieuwsbrief. waarin ik gewacht maak van wat er zondag gaat gebeuren. een archieftip geef en ook nog een klein PS'je doet. En dat is meestal een mooi liedje of iets waar ik toevallig aan denk bij het beluisteren van de documentaires. Zometeen op deze zender, de sport. Daarvoor het nieuws. En wij zijn er volgende week weer. We blijven nog even op Texel. We nemen nog een skumkoppen. We genieten nog heel even van de heerlijke, frisse herfstdampen van het eiland. Tot volgende week, luisteraars. Daar.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 Dit is Radio 1.